Kabbala for complete life management. Audiofile 8. 6.6 En dan het laatste stukje. Wanneer wij ons in overeenstemming brengen met het licht, krijgen wij dezelfde eigenschappen in onszelf. Het is een belevingswereld Licht dat in mij schijnt, heeft enorme kracht. Hoe dieper ik in mijzelf ga, hoe korter en krachtiger de golflengtes zijn. Hiermee zouden wij bergen kunnen verzetten, maar het probleem is twijfel. Dat je je niet kan overgeven aan het pure leven. En het licht niet doorlaat. En daar ligt ons werk. Het licht maakt afdrukken in jou, omdat het zo krachtig is. Hoe dichter jij tot je innerlijke mens komt, des te verder reiken de lichten tot je persoonlijkheid. Het vlees wordt echter absoluut niet gecorrigeerd. Het verdwijnt langzaam door boven het verstand te gaan. Om zware materie in beweging te brengen, is kracht nodig, zoals voor het lanceren van een raket. Maar na een tijdje voelt het gewicht niet meer als ballast. Door een gelijkenis naar eigenschappen kan je de volmaaktheid van het licht jezelf afdrukken. Het licht in mij dat ik aanspreek en waardoor ik mij ontvankelijk maak wordt in mij als een matrijs. Ik laat mij erdoor penetrieren en afdruk maken. Of een stempel zetten. Dat is legitiem ontvangen. Wanneer je je ontvankelijk maakt om alles lief te hebben, bereik je overeenkom... overeenstemming met de bron des levens. Alles wat de kabbala leer je leert, heeft niets met een fysieke plaats in jou te maken. Je moet een plaats naar krachten in je opwekken. Je moet begrijpen met het hart en niet met het hoofd. Het hoofd is eindig, evenals aardse gedachten. Het hart is vol van aardse wensen. Leer boven je verstaan te gaan, rondom met hoofd. Van elke mens zit een soort aura. Je moet leren je aura naar binnen te halen. De realiteit wordt dan eenvoudig. Maar door de eigen liefde is er geen plaats voor je ware ik. Zolang de aura buiten je blijft, voel je dat de toekomst nog ergens is. Buiten jezelf. Je voelt verleiding en daardoor leef je niet in het nu. Het schept verwachtingen, want de aura scheidt Als je door innerlijk werk verandert, blijven de oude toestanden bestaan, maar krijg jij een aanvullende toestand. Ook zich verplaatsen betekent in de innerlijke wereld niet hetzelfde als in de materiële wereld. Jij moet bereid zijn een nieuwe waarneming te ervaren. Bepaalde gebeurtenissen zijn signalen van boven. Aanvaard ze. Leer ervan. Moffel ze niet weg. Reageer erop en confronteer je erop er, er um, gepaste wijze mee. Bekijk ze in het kader van je einddoel. Je moet niet te lang blijven rouwen. Leef niet in het verleden, maar leef nieuw. Denk niet dat je begeleid wordt. Anders leef je in het verleden. 6.7 Drie type mensen waarvan wij de eigenschappen voor ons innerlijke werk kunnen gebruiken. Dit zijn de Fantast, de Bodybuilder, de, charlat, de Charlatan. De eerste, een Fantast is iemand die niet in de aardse routine wil leven. Hij wenst iets creatiefs te doen. Ook wij hebben een toekomstplaatje. Wij halen het licht rond ons hoofd naar binnen toe. Tweede, een bodybuilder is volhardend en heeft discipline. Hij eet nog drinkt zomaar wat. Hij heeft een, een doel voor ogen. Hij bouwt aan zijn lichaam en spieren wat hoger is en spieren wat hoger is dan vet. Bodybuilders kunnen veel bereiken. Ook wij bouwen maar aan het innerlijke. Wij zijn innerlijke zwarte negers. Het vergt discipline en doorzetting. De derde, een charlatan. gaat door trap te werk. Ook wij moeten sluw zijn om ons doel te bereiken. In het innerlijke werk hebben wij te maken met ons ego, dat veel sterker is dan wij. Wij spelen een spelletje, maar je moet het wel serieus, serieus spelen. Wij moeten het ego overwinnen, doch niet kapot maken. We hebben het ego immers nodig. Op het einde van onze correctie zal in het resterende ego het sterkste licht komen. Om te kunnen werken moeten wij ons ego af en toe een snoepje toegooien. Je moet het rustig en tevreden maken. Anders laat het ons niet toe. Bijvoorbeeld, wie wil stoppen met roken, moet overal pakjes sigaretten laten liggen. En bij het zien daarvan zeggen, later. Dan heeft het ego hoop. Na een sessie van het innerlijke werk beleven we innerlijke spierpijnen, zoals na een fysieke training. Je moet opbouwen, hoe meer je verdragen kan, hoe meer vreugde nadien. 6.9 Wat is vreugde? Door jezelf te beperken, zal je snel vooruit gaan. Dat niet doen betekent een gebrek aan vertrouwen. Innerlijke jeuk moet je beperken. Op uiterlijke jeuk mag je een zelfsmeren. smeren. Zich beperken is en must, maar het moet een vreugde gebeuren. Zo niet is het nutteloos. In het innerlijke op het hoge niveau bestaat er... En waar in het aardse soms controversiële dingen bestaan. De uiterlijke mens vindt de beperkingen triest, maar de innerlijke vindt het schitterend wanneer de innerlijke mens weinig weerstand kan bieden, moet je boven het verstand gaan, al doet het de uiterlijke mens pijn. Wat is dan vreugde? Vreugde is een voorwaarde voor vooruitgang. Het zich verenigen met het hogere, of de eerstvolgende traptreden in je innerlijk? Het is het gevoel dat je je verheft. Dat kan alleen een vreugde. Maar een verzoek doe je altijd vanuit een bepaald tekort. Hoe kan ik dat dan doen vanuit vreugde? Een ellendig verzoek is geen verzoek, maar zuren. Vreugde is een teken van oprechtheid. Je gaat met vreugde naar de chirurg, omdat je weet dat jij na afloop verlost bent van je kwal. Je moet je niet beperken om te beperken, zoals bij primitieve geloven het geval is. Het helpt niet. Enkel op vreugde komt vervulling. 6.9. Het licht ontvangen via een scherm. Alle vier vormen van de natuur ontvangen licht en behagen. Wil de mens het licht ontvangen, dan stelt hij zich, binnen zichzelf een scherm op. Dat is een systeem van filters van verschillende doorlatingsniveaus, bovenop de innerlijke waarnemingsorganen, waarmee hij met het aankomende licht tot interactie komt. Het scherm is de toegenomen wilskracht om de eigen liefde te overwinnen, waardoor wij steeds dichterbij onze innerlijke mens kunnen komen. Het scherm maakt de mens ontvankelijk voor het licht. In het heelal bestaat een systeem van verruwingsgraden van het licht, en dat heet het besturingssysteem. Deze orde van schermen en filters zijn in leven geroepen om het licht in toenemende mate te verhullen. Dat stelt de mens in staat om, naarmate hij binnen zichzelf overeenkomstige schermen opbouwt en passende hoeveelheid en kwaliteit licht te kunnen ontvangen. Het licht vult de wereld in overeenstemming met het besturingssysteem van het heelal. Overal staan schermen om die lichten op, om, om de, om die lichten op te kunnen nemen en door te door te laten. Zelfs de grootste wetenschappers gebruiken slechts een smal straaltje, straaltje licht van het geheel dat de mens aan kan. We kunnen veel meer ontvangen als we leren hoe steeds nieuwe schermen op te bouwen. Hoofdstuk 7, 7.1, 5 V's en 5 A's in elke situatie. Meditatie is een belangrijk gereedschap om je innerlijke mens aan je ware einddoel aan te lenen. Het is heel iets anders dan een deal te willen maken met de wetten van het heelal. In elke situatie moet je innerlijk mediteren. Je innerlijk aanpassen om met het licht verbonden te raken en te blijven. Op het werk, tijdens een vergadering, thuis, iedere keer als je je verschuurd en aangevallen voelt, door wat dan ook, en het gevoel hebt dat het licht je verlaten heeft, mediteer hier dan zo lang nog krachten. Je nog krachten hebt, lever, inspanningen om tot eenheid te komen en je leven wordt een geweldig avontuur naar je vervulling. In elke situatie of gebeurtenis die ons helemaal uit evenwicht trekt zonder nog eenheid met het licht. Te kunnen behouden, komen vijf vragen in ons op. Wat? Wanneer? Waarom? Waar? En wie? Deze vijf vragen hebben in elke toestand altijd dezelfde vijf kanten klare antwoorden. De eerste vraag: wat? Wat er ook gebeurt, geef jezelf Geef jezelf altijd als antwoord. Het is mijn reactie erop. De tsunami is verschrikkelijk, maar het gaat om mijn reactie op wat ik waarneem. Dat brengt je altijd terug binnen je eigen grenzen. Het hogere licht kan je alleen bevatten binnen je eigen grenzen. Je eigen innerlijke mens. Je laten mij slepen is overspelplegend ten aanzien van je persoonlijke correctie, je einddoel. De tweede vraag, wanneer? Bij alles wat gebeurt, is het antwoord altijd nu. Dan denk, denk ik aan morgen, dan pleeg ik overspel ten aanzien van mijn huidige situatie. Jij stuurt jezelf weg. Naar het verleden en jij ontneemt in jezelf het leven van de levenskrachten van het nieuw. Het is als zelfmoord. Rouw niet te lang, blijf er niet uh, te lang. Kijk. Altijd naar een situatie met je innerlijke mens en in het nieuw. In het nieuw krijg je circa 100% van je krachten om de ruwe realiteit aan te kunnen. Over de toekomst moet je niet lang denken, maar enkel wat flitsen. De derde vraag, waarom? Het antwoord hierop is altijd voor mijn correctie. Jij moet een situatie helemaal niet met je aardse verstand beredenieren. Want dat gaat altijd fout. Je kan nooit het waarom van de schijnbare ellende peilen of aanvoelen. Verlang steeds naar je persoonlijke ontwikkeling... En vervulling. In je hart mag je je niet laten meeslepen. In je hart mag je geen drama's toelaten, want die bestaan niet in de ware realiteit. Het is slechts groepsgeest en wij willen ons daarvan bevrijden. De vierde vraag: wie beantwoordt deze vraag altijd met ik? Het is altijd een toestand van mijn correctie. Ik moet het niet alleen weten, maar er ook van overtuigd zijn. De vijfde vraag waar? Deze vraag beantwoord, eh, beantwoord je altijd met in myself. Stel jezelf altijd eerst deze vijf vragen en geef vervolgens deze vijf antwoorden en het zal je goed gaan. Mediteren is een innerlijke handeling die je verricht, de kracht die je innerlijk opbrengt, om deze antwoorden in elke situatie met hart en nieren te kunnen voelen en te rechtvaardigen. Na een tijdje zullen deze vragen en antwoorden automatisch bij je opkomen. Er zijn veel verledingen die mee trachten, te penetreren en te verstoren. Ik kan die situaties enkel aan door meditatie, door de vijf vragen en vijf antwoorden. Zo ontwikkel jij een scherm de wilskracht van de mens om het om niet egoïstisch te ontvangen. Door deze meditaties bouw ik een filter op, waardoor ik alleen ontvang wat heelzaam voor mij is, mijn vervulling bevorderd, het resultaat is dat door mijn kracht die vijf antwoorden weerspiegelt, door, uh, weerspiegeld worden via mijn innerlijke mens. Het is een spelletje, want ik mag ook wel iets ontvangen. Enkel hoe, je, hoef ik, en, enkel hoe ik het aanpak telt, het is, is het goed voor mij. Heb ik voldoende kracht om iets te weerstaan of niet? Alleen wat ik met de situatie doe is belangrijk. Aan het oppervlak van de waarnemingsorganen bouwen wij de krachten op om deze vijf antwoorden te kunnen realiseren. Wij moeten de vijf antwoorden niet alleen kennen, maar wij moeten ze ook voelen. Dan kunnen wij die krachten opbouwen en zeggen dat alles gebeurt omwille van de correctie. En niet dat het de schuld is van die of die of van die, zoals mijn uiterlijke mens dat aangeeft. In welke situatie, wetenschap, techniek, vakmanschap, politiek, ziektebeeld, op welke, of welk probleem dan ook, moeten wij deze vijf antwoorden altijd rechtvaardigen. Als wij die krachten op kunnen brengen, kunnen we elke situatie aan. Bijvoorbeeld een bekeuring. Ook dat is goed. Wij moeten de bekeuring betalen en dat met vreugde doen, in plaats van er een hekel aan te hebben of eerst alles stuk te maken. Een hekel aan iets uh, of iemand hebben is een niet gecorrigeerde reactie. Elk van deze vijf antwoorden heeft een bepaalde kracht. Elke correctie heeft kracht, geen correctie, dan komen we tekort. Dat is veranderen, dat is de kracht van nieuw. In het nieuw leven is niet uh, makkelijk te bereiken. Leiden is een bijproduct, het is niet noodzakelijk. Wij lijden omdat wij niet kunnen geven. Zodra wij in elke situatie eerst het verschil kunnen, het verschil tussen onze niet gecorrigeerde antwoorden en die vijf altijd kloppende antwoorden um, weg, we, uh, verwer, ver, verwerken, worden wij optimaal bereikbaar. Voor het licht dat ons de juiste oplossing zal brengen. Het is een kwestie van het hooghalen van de lichtvonken uit onze egoïstische wensen. Want in het bovenlichaam worden zij gecorrigeerd. Dit vereist inspanning, maar het loont. Het is eigenlijk. Een proces van opstanding uit de doden, uit de doden wensen. Ons werk is boven en onder, we onder menselijk aan beide delen van ons lichaam. Menselijk is egoïstisch. We halen licht uit de duisternis. Een droom is. Is verleden tijd terwijl wij in het nieuw moeten, moeten zijn. Besteed er daarom niet veel aandacht aan. Het is jouw reactie. Het is een correctie. Iedere keer dat je je niet lekker voelt, moet je je bewust zijn dat het goed voor jou is. Stel dan de vijf altijd kloppende vragen en breng kracht op om het te weerstaan. Wacht niet tot je helemaal plat ligt. Alles ligt in onze handen. Om een depressie te voorkomen, stel in elke situatie de vijf vragen en geef de vijf antwoorden. Ze kloppen altijd. Ratel niet gewoon de antwoorden op, maar breng de kracht om op om ze te ervaren, werkt het verschil weg tussen de kracht van deze vijf antwoorden en je huidige toestand. Een vraag getuigt van een tekort. Het antwoord is het gevoel dat je licht behagen oplossing ontvangt. Als je de situatie niet machtig bent, krijg je een gevoel dat van tekort van duisternis deze vijf antwoorden vullen het tekort, maar je moet wel zelf de kracht opbrengen om deze vijf antwoorden met hart en ziel in je op te nemen. Het scherm is de altruistische wilskracht. Hier zitten deze vijf antwoorden in potentie. De uiteindelijke bedoeling is dat wij ontvangen om te geven. Wij leren de wetten van het heelal toepassen. Als je met het, als je met het innerlijke werk bezig bent, en je uiterlijke mens vindt het goed, dan ben je niet genoeg bezig. Dan ben je niet goed bezig, beter te zeggen. Het, het innerlijke werk is tegengesteld aan wat wij denken. Het is de bron van het leven wanneer wij alleen willen, willen en kunnen geven, maar niet in staat zijn te ontvangen, hebben wij nog niet genoeg krachten opgebouwd om deze vijf antwoorden te ontvangen. Met mijn innerlijke, innerlijk werk om deze vijf antwoorden bij mijzelf te realiseren, in welke confrontatie dan ook, creëer ik eenheid, kracht, samenvloeiing, cohesie, vereniging ten aanzien van deze situatie. Alles buiten mijzelf is licht. Elke toestand is een prikkel om mij te laten werken, om mij te doen waarnemen. Goed of, goed of kwaad is slechts mijn gevoel. Op beide moet ik adequaat kunnen reageren. Wanneer ik enkel het lekkere uh, wil, ben ik als een peuter die zijn stukje vrijheid niet wil, maar een snoepje. Dan volg ik enkel mijn negingen. Daarom is het van levensbelang om te streven naar volmaaktheid. Je moet jezelf niet in de watten leggen. Niet schijnheilig zijn. Nog de goeder ik willen spelen. Jij bent dit of dat. Het doet er niet toe. Je moet niet anders reageren, laat je niet boos maken of meeslepen. De ervaring van eenheid is de innerlijke verdediging van de situatie. Het is het wegwerken van de vijf verschillen. De dagelijkse assertiviteit is ik wil, ik wil, ik wil. Ware assertiviteit is de verschillen met deze vijf ware antwoorden wegwerken. Het is niet een klap op je wang en je andere wang toekeren. Je moet alles zien binnen de context van je einddoel, dat met het licht in overeenstemming is. De vijf vragen en vijf antwoorden. Waarom handelde je zo achterlijk dat je nu een bekuring hebt? Je kon, het niet weg, je, kon het, je kon het niet wegwerken. Wanneer ik, ik zeg, breng ik het binnen mijn innerlijke mens. Je moet het niet buiten jezelf brengen, daarom werken levensbeschouwingen ook niet. Het geeft geen redding, omdat het allemaal verstandelijk is. Het is de bekende houding, wat ik niet begreep, dat bestaat niet. Het is praten over het innerlijke, het wordt niet beleefd. Breng het binnen in je eigen context. Breng het binnen in je eigen context. Dat is de verbinding met het licht. Wat er ook gebeurt, het is in mijzelf. Iets wil jou penetreren, bouw in jezelf de krachten op, om het te onderzoeken en binnen je eigen context te zien. Na een tijdje komen alle vragen als één geheel op. Laat jezelf nooit door emoties overdonderen. Huilen is wel menselijk, maar het is, is spelen zoals bij een toneelstuk. Het is niet echt. Je moet je ervan bewust zijn dat er geen drama was, is of zal zijn. Wanneer er buiten ook gebeurt, wat er buiten ook gebeurt, breng het binnen je eigen context. Verenig je elke dag met je innerlijk. Heel mijn leven heb ik dat gewild. Nu kan je het ook waarmaken, maken, want in je hart, heb je nu geen plaats meer over voor iets anders wat je doet, zal je blijvende vreugde bezorgen. 7.2 De grootste vreugde komt na de diepste teleurstelling. Het stellen van vragen kan geen kwaad, juist door je vragen, kreeg je licht. Het is een tekort dat je hebt, en daar draait het om. Wint het antwoord, vind het antwoord zelf, dat is een explosie, dan is het een explosie. Leer leven met vragen, met vragen blijven zitten, geeft veel meer dan de wereld kan geven. Bemoei je niet met de problemen van anderen. Misschien, misschien is het net genoeg, misschien is het net goed dat iemand zelfdoding wil. Zeg niet, ben je gek, maar ook niet, doe maar. Dan doen zij het juist niet, vraag jezelf steeds af, waar leef ik nu voor? Als mensen niet aan zichzelf willen werken en deze vijf antwoorden niet willen uh, opbrengen, is dat hun probleem. Zij scoren dan overal minder en raken gedeprimeerd. Zij zoeken excuses om niet aan zichzelf te moeten werken. Als een mens meer dan 50% van zijn ware wensen uit het oog verliest, krijgt die automatisch suicidale overweging. Het is onevenwichtigheid. De dood overheerst dan boven het leven. Niets zien in dit leven kan een kentering naar het leven tot gevolg hebben waarbij het absolute nulpunt van teleurstelling in het leven gepasseerd wordt. Er komt van binnenuit antwoorden, en dat is de grootste overwinning, daaruit kan de grootste levensgenieter komen. Als je een zelfmoordenaar tegenhoudt, rem je zijn groeiproces. Hoe kunnen wij als niet-gecorrigeerde, tweevoetige sprekenden dan wel een ander helpen? Zuiver jezelf, bouw jezelf op. Daarmee zal je ook anderen helpen. Hoofdstuk 8 8.1 het licht wekt bij ons de wens op om te ontvangen. Het licht is enkelvoudig en onveranderlijk. De krachtsvelden bestaan niet in het licht zelf. Het zijn eigenschappen. Alleen wij veranderen wanneer wij ons in overeenstemming met de wetten van het heelal trachten te brengen. Niets is in het algemene wat niet terug te vinden is in het bijzonder. Wij gaan de innerlijke ladder ervaren. Waarom spreken we dan over schermen die het licht verruwen? Het licht is zo gestructureerd dat wij er steeds andere gedaanten van kunnen ervaren. Onze taak is eerst kracht op te bouwen, op te brengen, om het laagste trapje van de verruwing te bereiken. Daar gekomen verdwijnt dat bij elke verheffing wordt een trede opgelost. Wij moeten vooral daarnaar verlangen en handelen. Het licht wekt bij ons de wens op om te ontvangen. Hoe kan ik de beide aspecten van ondeelbaar licht ontvangen? Zowel het licht als de wens om van de bron te ontvangen. In het licht zit de wortel of de bron van mijn innerlijke mens. Wij zijn zo verduisterd dat wij ons moeten zuiveren en naar de bron gaan. Ons bestaan is een innerlijke bestaan. Het lichaam is als een kostuum van een ruimtevaarder. En de innerlijke mens is als de ruimtevaarder zelf. Wij zijn niet ons omhulsel, maar het is wel nodig om zo hoog in de ruimte te kunnen gaan. Ons kostuum is nodig om de traagte van de levenssfeer op aarde te kunnen beleven. De innerlijke mens ontvangt het leven niet het kostuum. Als wij spreken van kosmonaut spreken wij niet van zijn kostuum maar van de mens erin zo ook op aarde wat in de mens en zijn lichaam zit is zijn innerlijke mens en het gebied van goed en kwaad om, to om tot vervulling te komen moet een mens zijn wensen zuiveren van het kwaad en niet van het vlees je wensen zuiveren betekent zij in overeenstemming brengen met het licht. Welke bouwstof werd binnen ons geboren? Het zijn waarnemingsvelden. Alle krachten werden verbonden. Wij, onze ware innerlijke mens, vielen later naar beneden. Al onze levenskrachten werden verbrokkeld, waardoor daardoor twijfelen wij. De mens moet in zichzelf de wil ontwikkelen om te ontvangen, zo zijn wij gemaakt. Waarom hebben wij eerst de wens om te ontvangen nodig en niet direct de wens om te geven? Als een mens wil ontvangen, krijgt hij het licht in allerlei variaties van plezier en voldoening. Het is lekker. Met het licht ontvangt hij, hij echter ook de smaak van zijn eigenschappen. Mama moet haar kind altijd geven. Niemand kan echt geven alvorens hij zich vergewist van zijn absolute onvermogen om te geven. Maar met het ontvangen ontvang je ook de smaak van het geven. Het licht heeft de eigenschap van geven en ontvangen in één wortel. Wanneer men nadien de eigenschap van het licht begint te ervaren kreeg de mens schaamtegevoel. hè? ik ontvang alleen maar, terwijl ik ook het geven ontvang. Je ziet dat geven hoger is, en dan, en dan ga je naar het geven negen. We gaan eerst negen naar geven om te geven. Je merkt dat geven beter is, het echte, volmaakte, hogere, Eerst geven wij om te geven, omdat wij geen kracht hebben om op een gegeven manier te ontvangen. De bedoeling is evenwel dat wij ontvangen, niet als een kind, maar door kracht op te bouwen. Geen almoezen, maar ontvangen, omdat wij het hebben verdiend door ons geploeter met de uiterlijke mens. Is er... Een verschil tussen ontvangen als mens van onze wereld enerzijds en innerlijk ontvangen anderzijds. Het komt van dezelfde bron naar onze ontvangstcellen die wij vormen tijdens het zuiverings- en opbouwproces naar het altruïstische. jouw intenties en voornemens veranderen. Je verandert de aard van je ontvangen een egoïstische manier van ontvangen is een onderontwikkelde manier die geen innerlijke beweging naar je doel geeft. Het is niet verkeerd, want zo is onze oorspronkelijke bouwstof. Maar vandaag de dag, in de gevormde evolutie naar het einddoel, kan het veel bewuster en sneller. Er is in het innerlijke geen dwang om... Altruïstisch te ontvangen. Er is niets verkeerd om egoïstisch te ontvangen. Het is een fase in je ontwikkeling. Je kan een kind ook niet kwalijk nemen, dat het steeds met een plastic autootje wenst te spelen. Er bestaan geen huisregels voor, geen konings Ieder heeft zijn fase van ontwikkeling. Je moet het 100% vrijwillig doen. Je vooruitgang gaat gepaard met je bereidheid om jezelf, je aardse verstand, prijs te geven omwille van het hogere verstand van je innerlijke mens. Je verliest niets, er komt iets extra's. Je moet onderzoeken, toepassen, twijfels hebben, maar ook moeite doen om eruit te komen en je aan de wetten van het innerlijke te hechten. Daaruit put je innerlijke kracht en krijg je inzichten om naar je einddoel toe te geven, toe te leven. Zijver jezelf weg. Heb het niet steeds over jezelf. Strijd met jezelf, maar push nooit, want het moet op een on, ongedwongen wijze gebeuren. Lever inspanningen, maar niet on, on, overmatig veel. Huil niet, nog ik voel enige woede ten aanzien van wat dan ook. Alle ellende van de wereld is herstelbaar. Behalve woede, je kunt over je daden spijt hebben en tot bezinning komen. Maar woede breekt je innerlijk af, waarna je weer opnieuw het uh, werk moet beginnen. Ban woede uit je hart. Let op. Woede is geen, ge, ge, geen eigenschap, maar een toestand. 8.2 Alles heeft zin. Alles heeft zin. Zelfs een luis mag je niet stuk maken. Een luis is het product van het zweet en het afval van je lichaam. Vandaar moeten wij voorzichtig leven ten aanzien van dieren en mensen... Dat geeft enorme correctie. Zeg dank je wanneer een mugje steekt, st steekt. Ja, van binnen, ja. Een mens is intelligenter. De mug wil alleen maar ontvangen. Respecteer ook bloemen en planten, laat leven. Het corrigeert. Gooi geen restjes voedsel weg, al ben je miljardair. Want het besturingssysteem. Van het heelal kijk niet naar je bankrekening, maar juist naar die kleine dingetjes. Neem op een feestje enkel het noodzakelijke, eten geeft levenskracht. Gooi niets weg, eet daarom ook je boord leeg, want anders wordt het afval, maar niet voor een dier. Wil je rijk worden, dat wil zeggen tevreden zijn? Dan moet je met deze dingen voorzichtig zijn. Ben je hier slordig in, dan zal je nooit genoeg hebben. Wees ook spaarzaam met materialen die je hebt. Het is voor een ander nog geen afval. Geef de rest aan anderen een lagere ontvangt van een hogere. Een hogere is een doorgeefluik naar een lagere. Het is moeilijk te zien dat een moeder afval aan haar kind zou geven. Maar zo is het, moeder eet geen kindervoeding. Van bovenlichaam tot het midden was het goed eten. In het onderlichaam zat het kwaad, mocht niet eh, geraffineerd worden afval. Alles functioneert, daar goed en kwaad geven en egoïstisch ontvangen. Beide zijn absoluut nodig, je proeft geen goed zonder eerst van kwaad te hebben geproefd. Op een bepaald ogenblik schudde het licht alles door elkaar om het juiste mengsel te maken, waardoor, het, waardoor elk element alles in zichzelf had, alles in zich had, het hogere en het lagere. Dat is de sfeer geworden om een mens in te plaatsen. Elk mens heeft... Alle wensen en krachten in zich, die in de wereld zijn. Ieder behoudt ook zijn hoofdbestaansdeel. Als je ellende ziet, dan moet je dat zien als je eigen ellende. Je kunt je ogen niet sluiten. De mens moet elke dag andere correcties maken, omdat elke dag anders is. Gisteren is in mei al geïncasseerd. Het betekent dat wij omwille van de overeenkomst met de wetten van het heelal handelen en niet vanwege onze bepaalde natuurlijke neigingen om, of omdat wij een beloning verwachten. 8.3 de, de laatste generatie krijgt het meeste licht. Maar hoe kan van ons iets goeds komen als wij in deze generatie ultra-egoïstisch zijn? Wij zijn het afval van alle afval van alle mensen ooit die hier op aarde voor ons zijn geweest. De eerste waren de meest zuiveren. Zij kregen hun eten, zij hoeven zich niet meer te corrigeren, nog hier in de tijd te leven. Zij hebben hun taak, taak volbracht. Wij behoren tot een laag, latere generatie. In het helaal bestaat er, bestaat geen afval. De kleinste wens is het hoogste product. De laatste generatie krijgt het meeste licht. In het innerlijke verdwijnt niets. Wij werken aan het geheel. Als je aan jezelf werkt, werk je ook aan het geheel. Wij corrigeren ons voor het algemeen wel aan. Het licht is er, voor de hele natuur, de mensheid, maar ook voor de planten. Planten, gewassen, doornen, stenen, allen hebben hun wortel in het licht. Ze hebben ook tien krachtsvelden. Stenen, planten en dieren ontvangen, niet egoïstisch. Een leeuw bijvoorbeeld pakt een dier, eet van 15 kilo en laat de rest liggen. Hij is niet egoïstisch. De mens is zo gemaakt dat hij alle vier vormen van de natuur omvat. Onze nagels en ons haar bijvoorbeeld hebben iets van steen, mineraal. Zijn, zij zijn als het ware niet levend, terwijl zij toch groeien. Als een dier gewassen eet, gaat het gewas over in de dierlijke natuur. Het is een verheffing voor het gewas. In de mens gebeurt hetzelfde, maar de verheffing gebeurt enkel als de mens eet wat hij nodig heeft. Alles is met elkaar verbonden, een goede daad geeft enorme resonantie. Ook voor stenen en bergen moet je respect hebben, natuurkundigen zullen je verklaringen geven voor kraters enzovoort, maar alles heeft... Heenrijden is essentieel voor het uh, heelal en de mens. Als je een berg beschadigt, moet je daar ooit eens voor boeten. De uiteindelijke correctie hangt alleen en helemaal van ons af en niet van het lot. Het hangt alleen af van ons bewust verlangen en ons doen en laten, volgens de wetten van onze innerlijke mens. Hoofdstuk 9. 9.1 De volmaakte plaats is in je hart. Mensen gaan op zoek naar iets wat volmaakt is, een heilige plaats of zo, en deze bestaat, of een het is, deze bestaat, het is je hart. De heilige tempel, de volmaakte plaats, is in je hart. Maar de massa mens zoekt het buiten zichzelf. Hij denkt dat de hoge macht hem zal liefhebben in Rome, Lourdes, Lourdes, Tibet, aan de klaagmuur in Jeruzalem, maar het is zoals koekjes eten. Na een uurtje heb je weer trek, wordt innerlijk volwassen. Denk niet dat een fysieke plaats een mens beterschap kan brengen. Juist ja, omgekeerd, het is de mens die een plaats heiligt. De uiterlijke tempel werd door de hogere macht zelf vernietigd. Eerst de Babyloniërs en later de Romeinen die slechts de laatste hand eraan legden. De plaats waar de tempel staat is heilig, maar ongecorrigeerd kunnen wij er niets ervaren behalve emotie. Alles volgt het principe. Niets komt van boven als het niet eerst van beneden wordt opgewekt. Wacht niet. Op heilige plaatsen komen wij ze zeer zeker tot verrukking omdat ons ego er stil, stil wordt. Er zit... Zoveel kracht dat het slechte er onzichtbaar wordt. We gaan er die innerlijke ervaring, ervaringen daar op onszelf projecteren. Het goede in ons kan bovenkomen. En niet gecorrigeerde, het niet gecorrigeerde verschuilt zich, even, zich er even. Maar niet door onze Innerlijke inspanningen. Op de heilige plaatsen moeten we bijzonder voorzichtig zijn. Heiligheid en onreinheid bestaan daar naast elkaar. Barmhartigheid en gestrengheid zijn beide structurele krachten in het heelal. Alleen maar zaligheid bestaat niet, maar in zalige, maar in heilige plaatsen ervaar je het wel zo door je innerlijke mens je ervaart daar een verhaal waarin je bent opgegroeid. Daarom liet de hoge macht zijn eigen tempel vernietigen, om ons een plek te laten maken in onze innerlijke mens, de tempel in je hart. Er zijn vier verofferers van de tempel. De Babyloniërs, de Persen, de Grieken, de Romeinen. De Grieken brachten beelden in de tempel, Anderen brachten er Het staat voor eigenschapen. Alleen door een sterk verlangen naar bevrediging kunnen we de eeuwigheid ervaren. Dat zijn de tegenliggers van de vier verbonden in de mens. Tegenover het verbond van ogen staat het kwade oog Tegenover dank- en prijsgevende tong staat de kwade tong en dergelijke. Wie aan zichzelf werkt moet in elke situatie deze vier punten van misleiding overwinnen. Formules van de Volmaakte Tempel: De persoonlijke Volmaakte Tempel in de innerlijke mens. Um, ik heb daar ook een formule in het boek uh, gem uh, gemaakt, dus hier kan ik het niet um, opnoemen. Het opbouwen van de tempel is de functie van correctie. De persoonlijke tempel is mijn hart. <coughs> de de plaats van mijn innerlijke mens. Met elke correctie bouw ik aan de tempel in mijn hart. Het licht van het heelal vinden wij in het kleinste detail terug. De tempel betekent heel, heel zijn in je hart. De tien krachtsvelden in al hun facetten ervaren. Richt al je krachten naar dat ene doel. Dien je eigen persoonlijke correctie en dan dien je automatisch het goede van het geheel. Rechts is barmhartigheid en liefde, links is gerechtigheid en gestrengheid. Wanneer wij terugkomen van het verheven plaats, krijgen wij klappen. Iedereen wilde goed zijn. De positieve krachten werkten als een gigantische injectie. Maar eigenlijk is dat niet wat jij bent. Het was niet jouw verdienste. Eenmaal uitgewerkt zien wij hoe leelijk onze eigen liefde is. Daarom opgepast. Men toonde alleen maar liefde terwijl het ego even sterk groeide. Je lag er in de watjes, maar eenmaal thuis verlaat het lichtje. Ons ego, onze eigen liefde, sloot zich aan bij de liefde, maar het wil je ware ik verschuren. Je een vergissing laten maken, het licht maakt de middelweg. middelweg middenweg. Het leven is te kort voor comedie. Of je gaat er 100% voor of je blijft comedie spelen. Het ego kan alleen overleven als je dwaalt. Het gebruikt die verheven kracht voor zichzelf, voor zichzelf zelf. Het is een oneigen gebruik, maar als we niet op de eigen liefde ingaan, hebben we niets te eten want daar verbergen zich ook de vonken van geven. 9.2 wie, wie praat er in mij, mijn eigen liefde of mijn ware ik? Een fruitboom kan vele onrijpe vruchten dragen, maar de boer zal alleen de rijpe vruchten tellen en plukken, de rest merkt je niet op. Zo gaat het ook bij mens, met mensen. Zo gaat het ook met ons. De massageest telt nog niet mee. Het onrijpe fruit is zuur nog niet bruikbaar. Maar alleen, alleen maar allen willen wij wel geteld worden. Allen zullen ook eens geteld worden puistregel. Als iemand je uitnodigt om innerlijk iets waardevols te bereiken, bijvoorbeeld de eigen liefde een stukje te overwinnen, zonder een innerlijke inspanning te hoeven leveren, dan is het zeker bedrog. Je moet wel inspanningen leveren en letten op wat je denkt, voelt, wat je overmeestert. Val niet terug in je gewoontes, gevoel, uh, komt in jou op, je voelt dit of dat, ga er voorzichtig mee om. Het mag niet alles bepalend zijn, de kracht van je inspanningen maakt inkervingen in je innerlijk, waardoor het correctielicht makkelijker in jou uh, kan komen en de verborgen vonken in jou op opwekt, opwekt, opgewekt worden. Het slechte in ons leeft alleen bij gratie van onze dwalingen. Als je erg oplettend wordt, zal je geleidelijk aan beschermd worden. Alles wat bij je opkomt, is ruw materiaal dat je moet corrigeren. Je moet nu leven. Stel jezelf steeds de vraag: wie praat er? Um, in mij, mijn eigen liefde of mijn ware ik, werk aan zelfveredeling. Je beste spulletjes moet je naar boven halen, correctie is gestoeld op de wetten van het heelal. Je vraag moet komen uit behoefte, uit wanhoop. In je pijn zit vaak de oplossing, maar je moet niet vluchten. Wat moet je doen? Je moet kracht krijgen om het tekort in je strijd tegen de echte, tegen je eigen liefde te overwinnen. Eerst leren wij niet te dwalen. Nadien leren we goed te doen, zodat so je op het einde van je rit kan zeggen dat jij hem overwonnen hebt. Het is iedereen gegeven. Eigen liefde is de bouwstof van de mens en die moet haar kracht ergens vandaan halen. Het slechte put, haar kracht uit het goede. Leef door het goede. Wanneer iemand barmhartigheid toont, dan vlucht zijn eigen liefde. Eigenliefde is het ontvangen voor jezelf. Het is egoïstisch ontvangen. Het komt van onzuivere krachten. Het komt altijd aanzuigen. Waar tekort is, tekort is alles wat minder dan tien krachtsvelden waarneemt. Alles bestaat uit tien krachtsvelden, maar niet iedereen ziet ze. Sommigen zien er drie en anderen zien er vijf. Het is innerlijke blindheid die wel herstelbaar is. Het is overigens goed om eerst blind te zijn, om vervolgens te gaan... Verlangen, ziende te worden en het licht te waarderen. Waar helderheid heerst, is dit beginsel vaagheid gecorrigeerd. Wij moeten alles tot vol volheid brengen, geen eh, 50 bij 50 bij 50. 50 verhouding 50-50. Wij moeten ons 100% inzetten om de eigen liefde om te bouwen naar geven. Alleen dan kunnen wij volwassen worden. Zowel links als rechts zijn bestaande krachten van het heelal. Alleen die twee lijnen zijn altijd aanwezig. De middelste lijn is een combinatie van die twee. En ontstaat door correctie. Het is dus geen derde kracht. Alleen helemaal... Onderaan de mens zit het ego, het niet gecorrigeerde deel van de wens om te ontvangen, in een mengsel van onzuivere krachten. Gestrengheid is de strengheid van de wet. Wie gecorrigeerd is, kan alles in de wereld rechtvaardigen. Zij zien in alles de werking van tien krachtsvelden en zien dat het besturingssysteem absoluut goed is Eerst ervaar ik de strenge meester. Als ik mijzelf corrigeer, ervaar ik gestrengheid en barmhartigheid. Wanneer ik volhou vol en alle goede vonken naar boven heb gehaald, overstijg ik gestrengheid en ga ik opeens alleen nog barmhartigheid ervaren. Uiteraard met gestrengheid op de achtergrond. door correctie ga je het licht en het hele besturingssysteem als barmhartigheid ervaren. Als wij de wetten van het helaal niet alleen met handen en voeten, maar ook met juiste intenties en overgave vervullen, komen wij tot het ervaren van de innerlijke wereld van volmaaktheid. De wereld moet voor jou Elke dag beter worden, het is aan jou om dat zo te ervaren. Of naar je gevoel de wereld nu goed of slecht is, doet er niet toe, want het is slechts een momentopname in je correctieproces. Als je zegt of voelt dat de wereld alsmaar slechter wordt, schiet je tekort. Dan kleef je met je eigen liefde alleen aan gestrengheid. Eenmaal gecorrigeerd zitten alle wetten in mij en ben ik de belichaming van de wet. De wetten zijn dan niet meer nodig. Zij zitten in mijn innerlijke mens gekerfd. Wij kunnen leren de wetten op vier niveaus te ervaren. Die komen overeen met vier lagen van vier verbonden wat zijn de eigenschappen van de laag rondom de ogen? De mens ervaart het merendeel 90% als kwaad en slechts een fractie 10% als goed. Ten aanzien van de vier verbonden betekent dat, het, dat hij alleen de kracht heeft om het verbond van ogen na te leven. Maar de overige drie zijn voor hem nog verborgen. Een mens die... Alleen in de laag van de ogen leeft, voelt het leven vooral als slecht. Iemand die de innerlijke kracht heeft om ook nog het verbond van de mond na te leven, ervaart de laag van zijn innerlijk als 50% gestrengheid, slecht, slecht, qua, en 50% barmhartigheid, goed. Alles is in mij. In mij is de mogelijkheid om de wereld te zien zoals hij is, volmaakt. Mijzelf ervaren is leren van koden en wetten van het heelal. Als ik in staat ben om ook het verbond van het hart te handhaven, dan voel ik de wereld voor 90% goed en 10% slecht. En als ik mij uiteindelijk in de regio van het fundament geslachtsorgaan, met het licht in overeenstemming breng dan hecht ik mij in zo'n toestand optimaal aan de wetten van het heelal. Op die manier ga ik mij steeds verder corrigeren, totdat al mijn eigen liefde is omgebouwd tot goedheid. Wij komen echter niet volledig tot 100%, van de finishing touch komt pas na de uiteindelijke correctie van de hele mensheid. Zo zie je hoe hecht wij innerlijk met elkaar verbonden zijn, dat onze gemeenschappelijke vervulling afhangt van de volledige correctie van elke mens. Maar ook na mijn persoonlijke uiteindelijke correctie zal het slechte, in transparante goedheid, Getransformeerd zijn en word ik werkelijk een absoluut vrij mens. Alles is verwerkt, de taak is volbracht. Boven de wolken schijnt altijd de zon.